Zon nog, dat is wel pink, want een beetje zonne schijnt dat moet er zijn. Vergeten artiesten. Vergeten artiesten. Dat is die kleine man. Vergeten artiesten. Met Mike Winkelman.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 Wanneer de avond weer gaat dalen, de paardjes fluisterend lopen dwalen. Wordt op geen kus zo misgebleken en op geen leugentje vergeten. Als het de maandjes die lachen, dan houdt daar moederwaart. Bespied de paardjes die aan vrijen gaan. En ziet hun hart dan voor een schietschijf aan. De eerste pijl van die snaak is altijd raak. Je bent erbij na de eerste zoen, maar daar is niks aan te doen. Hij is weer schat met jou te eerste. Ze zegt hem stil, je bent de eerste. Want de andere tien dat zal je weten Wie heeft zij in de haast vergeten Als het een stil lacht Wordt aan trouw gedacht Ze legt haar hoofdje teer Dan op zijn pas gewassen frontje neer Elke afstand verdwijnt Af de meintjes rij, je bent erbij voor het eerste zoen, daar is niets aan te doen. MUZIEK Stad, daar ligt een regiment. Ze marcheren daar op dansmuziek, succes is ongekend. Ze lopen daar in huppelpas, heel ritmisch in de maat. Nu moet u toch eens komen zien hoe aardig of dat gaat. Skiedel, die wiedel, die wank, links uit de flank. Het regiment marcheert niet meer, Ze lopen uit te swingen, Sergeant Major en Kapitein zijn capitaines aan het zingen, de light die commandeert, swing out, we gaan nu exerceren. Vanmiddag veertig kilometer en met vlak studeren, la la la happy doodledo, la la la la la la la la la af wie af wie of dit heeft de tamboermajor kreeg het idee in zijn dromen op een nacht. De hoofdpijnboys uit Fort Radeel werden gemobiliseerd. Daarvan heeft toen de hele troep de Heidi Hoog geleerd. Skiedel die wiedel die hoek, ping op de naad van de broek. Het regiment marcheert niet meer, ze lopen uit te swingen. Sejean-majoor en kapitein zijn houtjes aan het zingen. De luit die dit swing uit, we gaan nu exerceren. Vanmiddag veertig kilometer en het log studeren. La, la, la, hap die doe la, la, la. Het nieuws dat wij bezongen, dat kwam niet van A en P, maar het is uitsluitend en alleen van ons een gek idee. Eén mededeling echter die ons nu nog even rest, bij het leger hier in Holland is de stemming op haar best. Skiedel die widel die hugh, smeer de boter maar op je keug. Het regiment marcheert niet meer, ze lopen nu te swingen. Sejean-major en kapitein zijn hartjes aan het zingen. De luit die commandeert, swing out, we gaan nu exerceren. Vanmiddag 40 kilometer, Lambert mag studeren. Goedendag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert. Je hoorde Willy Derby als het maatje weer lacht uit 1930. Johnny and Jones die zongen het liedje Het regiment marcheert niet meer uit 1939. August te laat, ik blijf vrijgezel. En nog een keer August te laat met Wat doe je met een kapotte schoen in de regen? Vergeten artiesten, elke zondag weer een nieuwe uitzending en elke zondag weer een lust voor het oor. Veel luisterplezier. Ik heb om te tromen. al is het nog zo'n aardig kind met vullend glimlach om zijn mond, die nooit een ander heeft bemind, gefortuneerd en heerlijk blond. Blijf vrij gezel, Blijf vrijgezel, blijf vrijgezel, tot aan het uur van mijn dood. Blijf vrijgezel. Vrij bezel, want je rolt van den wal in de sloot. Voor dames ben ik zeer gelang, ik groet ze minzaam met een buizen. Ik geef ze een knikje, ik geef ze een hand, maar ik heb de volle overtuiging. Dat als je geeft wat zij graag heeft. En te spreek je over de eet van vrouw, Neem dan de benen en verbeleef. leef, Excuseer me wel je vrouw. blijf reizen, Ik blijf vrij vuil. Tot aan het uur van mijn dood. blijf reizen, Ik blijf reizen, vuil. Want je van ben val in de sloop. <hulling> Het en is een muizenval. Het stukje spek is de verleiding. Maar ben je eenmaal in de lok, dan smeek je God weer om bevrijding. Ze noemen je een lieve snoes. Ze delen in je lieve leed. Ze spinnen als een miete koes. En je vliegt erin voordat je het weet. Ik blijf prijzen, ik Ik blijf vrij dezelf, tot het van mijn ik blijf vrij dezelf, ik blijf prijzen, ik blijf ik blijf prijzen, ik ik blijf ik blijf prijzen, ik blijf prijzen, ik blijf de ik u luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. Ga je weg met mooi weer, neem het soms een lezing keer, wat je nooit af. Wordt zo zwart als de nacht, zo is droog en zo is nat. het water op je oren spat En altijd heb je spijt als men je verwijt, wat doe je met kapotte schoenen in de regen? op natte weven, wie kan daar geven? Wat heb je niet van al die natte te gekregen? Dat brengt geen zeven, maar ongeluk waar je heen stapt en waar je in prapt, met droge voeten, dat scheelt een stuk. Wat doe je met dat Wat de schoenen in de regen, dat brengt geen zeven, maar ongeluk. Waar je staat, waar je gaat, is niet altijd droog op straat. Dan weer voort, dan weer dooi. Soms heel slecht, soms heel mooi. Is het mooi, vergeet het niet dat het straks weer stralen giet. Houd altijd met verstand droog je voeten, want wat doe je met kapotte schoenen in de regen? Op natte wegen, wie kan daar tegen? Wat heb je niet van al die natteheid gekregen? Dat brengt geen zegen, maar ongeluk. Kijk waar je heen stapt en waar je in trapt. Met droge voeten, dat scheelt een stuk. Wat doe je met kapotte schoenen in de regen? Dat brengt geen zeven, haar ongeluk. We gaan naar oud geluid nummer 7 Auguste Laat en Kees Pruis komen aan bod. Nummer 8 heb ik helaas niet. Dus wie nummer 8 van Oud Geluid heeft liggen, ik hou me aanbevolen. Mail het naar vergetenartiesten.gmail.com met veel dank. Kees Pruis gaat dat liedje brengen zo af en toe. Nog een keer Kees Pruis met De Vrouw van Smit is van Door uit 1932. Die lekker Rotterdamse plaats, Duo Speenhof. Daar komen de schutters. Vergeten Artiesten, www.vergetenartiesten.nl en natuurlijk, bekijk ook eens een keer ons hele leuke gastenboek. Schrijf er een keer in, dat vinden we leuk. Wat u van de Vergeten Artiesten vindt uit het verleden en welk liedje u een herinnering aan hebt. Nou, ga dus een keer kijken op www.vergetenartiesten.nl Dank u wel. Veel luisterplezier bij de volgende liedjes uit dit programma.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 Curiosa uit het laboratorium van Harry Koster, de geluidsrestaurateur, een erfgenaam van het Nederlandse DECA-archief uit de jaren 30. Het grote Engelse platenlabel had een Nederlandse afdeling onder leiding van labelchef Van Zoelen Junior, die zijn eerste opname begin jaren 30 nog in Londen maakte. En daarna gebeurde dat in de NSF of fohi studio van Philips in Hilversum. We bevinden ons weer in Harry's Hilversumse kelderstudio. Annex Opslag. Voor vandaag hebben we op het uh, programma staan drie dingen die, ja, ik heb niks gehoord, dus uh, spanning blijft. De Three Caddies, August De Laat met begeleiding van de Remlers en Kees Pruis. Het zijn opnames uit 1933 allemaal ongeveer. Gemaakt in Hilversum en uh, Kees Pruis is 34. Maar we beginnen met de Three Caddies. De naam caddy viel eerder. Ja, wat moeten we We hebben vorige keer, dat plaatje van. ...Guus Kerry gehad, die toen meegegaan is met de en zo. Um, dit, op, op een of andere manier heeft Guus Kerry, het is de Herman Mulder... ...die heeft een gigantische invloed gehad op, op Van Zoelen. Dus die Terwijl heeft, hij niet kon zingen? Hij kon eigenlijk helemaal niks, maar hij had gigantische aspiraties. En, en dat hoor je ook wel in het nummer wat ik voor vandaag heb uitgesloten. Um, ze hebben een heel blokje gemaakt onder de naam de Three Kellys, ...maar meestal zijn er gewoon twee. En in dit geval zijn het Herman Mulder, dus, dus Guus Kerry, die zanger... En André de Raaf. Nou ja, dat, dat daar hebben we het al eens over gehad. Uh, ja. goed, goede pianist trouwens. En het is grappig. Je, had, je zei natuurlijk in het begin jaren dertig een paar series platen van Louis Davids die, die uh, zeer snel teksten kon declameren En het goede intonatie, en dat soort dingen, goede articulatie. En ik heb het idee dat Guus uh, Kennedy ook dezelfde aspiratie een beetje had. En het, hij haalde het voor geen meter. Ik bedoel. Hij had natuurlijk ook een Jacques van achter zich en zo. Hij schreef zijn tekst ook zelf. Maar je hoort hier duidelijk dat hij het wel probeerde. De wielerwedstrijd. Ome oh, Hein had voor een tientje in een zaakje van oud roest. een tweedehands racefiets zonder banden moest. Hij zei in deze sport, sla ik een nieuw record. Ga trainen, let maar op dat ik een reuzesprinter word. Hij ramde eerst een autoplant, loopt daarna in een sloot. Doch miste door een toeval op het randje af de dood. En viel die s'avonds laat, door emotie van de graad. Dan stond de hele buurt op post en klonken door de straat. Ome Heinz slaapt de pijn, en van Kempen op de baan. Want je moet de Messie racen met z'n jongensbroekje aan. Als die eenmaal goed begint, hangt die dadelijk in de sprint. Dan is er geen van Egmond of van Kempen die het wint. De grote dag was eindelijk daar. O oh, wat was die in zijn sas? Hij zat precies te kijken of die poes scheres was. Hij riep vooruit op zij: Thans is de beurt aan mij. Ga weg, ik ben losgekoppeld, ik wil ze allemaal voorbij. Of kwam door al de borrels die hij s'middags had gekocht. Plot vloog hij met een salto als een baksteen uit de bocht. Bij het naderen doodsgevaar stond het rode kruis al klaar. Toen vloog hij weer omhoog en riep: daarbij, hier gaat Pikaar. Ome Hein slaat de pijn en van Kempen op de baan. Want je moet de messi racen met zijn jongens, broek aan. Als die eenmaal goed begint, hangt hij dadelijk in de sprint. Dan is er geen van Egmond of van Kempen die je wint. Het peloton was ome Hein tien keer voorbij gesneld. Toen zei hij, ik zes rondjes voor, het bier niet meegeteld. Daar kraakte ergens iets, hij zei, dat maakt mij niets. Maar voordat hij het geschoten had, lag hij al door zijn fiets. Met zes gebroken ribben en twee haken in zijn zij, kwam hij twee dagen later in het ziekenhuis weer bij. Met benen in het verband en een gekneusde hand, Zag hij de sportberichten en toen las hij in de krant Ome Hein slaapt de pijn en van Kempen op de baan Want je moet de Messi racen met zijn jongensbroekje aan Als die eenmaal goed begint hangt hij dadelijk in de sprint Dan is er geen van Egmond of van Kempen die het wint Geen van Egmond toch van Kempen die het went. Verbazingwekkend, je hoort hier toch waarschijnlijk de, de achterkant van de, van de geschiedenis. Hè? Herman Mulder, dus uh, hier optredend als de Three Caddies met een eigen tekst... ...die Louis Davids probeert en het lukt hem helemaal niet. En eh, al de mislukkingen, ja, die verdwijnen meestal. Maar hier hoor je er eentje. Ja, dat, dat, dat, er wordt ook nog weer over gepraat, hè. Al die mislukkingen die, die, die in de geschiedenis verdwenen zijn... ...komen ook niet meer in boek tevoorschijn. Nee. Ze worden niet meer genoemd. Het is er nog weer heruitgegeven. En hij is zeer terecht overigens natuurlijk. Er, er waren waarschijnlijk wel meer Louis Davidsen. Ik denk van wel, maar je hoort er nooit van. Niemand durft dat het trouwens aan was Dat is zo'n een eenzaam hoog niveau natuurlijk. Ja. En waarom? Ja, dat hoor je hier wel. En, en dit dan, weer, weer de Nederlandse taal. August de Laat, nooit van gehoord. Nou, dat vind je ook heel erg. Uh, August de Laat was een, was een um, zanger uit Tilburg. Die uh, ja, op kermis en zoveel oren maakte. Trat op avond. Het moet een, een, een, een, een bijzonder irritante man geweest zijn. Dus hij vond zichzelf geweldig. Alle anderen vonden dat niet. Uh, met name... De, de, de, de, de, hij nam die plaatjes op met een remberspaak. Ja, die man kon niet inzetten. En hij had een stemmen, waar je echt de, de, binnen tien jaar nog niet aan went. Of zo. Um, hij, was aantrekkelijk voor Deca omdat hij de, op de eerste 300 platen zelf kocht. Hij had een winkeltje, hij verkocht bij optredens. Dus het was gegarandeerd kwamen ze uit de kosten. Dus vandaar dat hij tot de oorlog toe alleen maar dingen voor Deca maakte. Een paar blokjes per jaar. Dus uh, er is heel veel van bewaard ook. Die stuurde die nu al aan relaties, en uh, familie? Ik denk dat hij ze bij kernen zag gewoon voor zich neerzetten. En uh, ja, daar kwamen natuurlijk wel eens een paar mensen op. En op die manier raakte hij ze kwijt. Goeie helemaal. Bij de blonde Katrien... Ja, dat heette zo, dat was een Duits nummertje uit die tijd, dat is populair. En Bob Scholte had het geloof ik ook opgenomen in die tijd. Dus alles wat Bob Scholte opnam, dat moest hij voor Dekker opnemen. Hij was altijd net een, net een paar weken later. En opnieuw hier, hier in Hilversum opgenomen in de fohi studio van de Nederlandse Seintoestellenfabriek die van Philips was. 1933 december. Ja. Gevonden. ik zeg het om wonden: het is ideaal. Als je weet wat op het leven je daar kan geven, dan kwam je allemaal. Bij de blonde Katrien in de vliegende kans, daar kussen de meisjes je onder de dans. Bij de blonde Katrien, ben je dadelijk thuis, daar ben je als kind zo in huis. En wanneer ik van Katrien zelf mijn wijntjes opspreek, zei ze proost en zij dronk mijn glaasje dan leeg. Die Katrien is zo leuk en de wijn is zo goed, dat heb je nog nergens ontmoet. Bij de blonde Katrien in de vliegende gans, daar kussen de meisjes je onder de dans. Na rondje nog tien, bij ons kind daar in huis, daar voel je je dadelijk thuis. Zorg vergeten, dien je te weten, daar moet je zijn. Want die mens die zich daar grieven, daar komt de liefde te gaan bij de wijn. Bij de blonde Katrien in de vliegende gans, daar kussen de meisjes je onder de dans. Bij de blonde Katrien ben je dadelijk thuis, daar ben je als kind zo in huis. En wanneer ik van Katrien zelf mijn wijntje soms krijg, zij ze broos en zei erom, mijn glaasje dan leeg. Die Katrien is zo leuk en de wijn is zo goed, dat heb je nog nergens ontmoet. Bij de wonder Katrien in de vliegende kans, daar kussen de meisjes je onder de dans. Daar rond je nog tien bij ons kind daar in huis, daar voel je je dadelijk thuis. Heel erg Duits, zo, zo anglo-saxisch als de, de, de, de liedjescultuur na de oorlog werd in Nederland, zo, zo, zo Duits was hij voor de oorlog. Hè? Ja, dat lag ook een beetje aan de instelling van, van August de Laat. Hij had een beetje hekel aan Engelsen, heeft hij ook altijd gezegd. Het was een, was een man die, die zeer, hij reisde ook al naar Duitsland en zo voor plaatopnamen. Maar het was, ja, zo heeft hij dus nog 56 gemaakt voor de oorlog. En het is, meestal is het contrast in dit geval niet zomaar bij de latere dingen. Een soort sublime begeleiding door de renders. En dan hoor je plots die gigantische ongenuanceerde stem bovenuit. Het is een heel vreemd contrast. Bizar. En het laatste voor vandaag, Kees Pruis. Ja, dan moet je even iets vertellen over Kees Pruis. Kees Pruis was natuurlijk een zanger, ja, de man met de stem. Een gigantische stem, het was een grote man en had een carrière in de jaren twintig opgebouwd met, met, met dronkemansliedjes. Waar woon ik en zo. Dat ken je wel. En uh, altijd voor de, voor de goedkopere labels. Dus op de dure labels verkocht hij op een of andere manier niet. En uh, dat was ook zijn clientele, denk ik. Zelfs mensen, als weet de een wie zat op de dure labels. Hij, hij moest koop. En als hij op een dure label terecht kwam, zoals in dit geval de duurste Deca serie dan lief het ook niet. Dus het was, dat hebben ze toch... Uh, toch een man van, van, van uh, variété en, en bonte avonden. En dat weer. Het was een, een bühne man, echt. Echt een man zonder, die zonder microfoon een paar duizend man bereikt als het nodig was. Het was ook een echte uh, vaderman in die tijd. Hij was ook zeer bij... Een, na het begin van zijn vadertijd was hij op blauwe knoop. Er werd niemand over alcohol gezongen ook. Dat was er ineens uit. Terwijl hij daarvoor zijn leukste successen succes ermee had. Die nog leuk zijn trouwens. Uh... Dit is uit... Uh... 21 februari 1934 is het weer in de Foye studio. Er zit nog een leuk verhaaltje aan, aan verbonden ook. Hè? De, man die had een, de man had de gewoonte om, om, om zijn proefteken in te zingen met totaal veel andere teksten. Dus dit nummer heet O oh Johanna, jouw is fijn als manna. En daar heeft hij dus iets heel anders van gemaakt. En, en van Zoelen heeft toen, voordat die platen uitkwamen, heeft hij. Die, die proeftek voorzien van een, een label. En dat heeft hij naar Kees Pruis opgestuurd. Met die andere platen. En Wester Kees. Uh, dit zijn de platen die van de week zijn uh, van je is dus naar uitgekomen. En hij draaide dat. En hij is verschrikkelijk, verschrikkelijk kwaad naar Ger Roos gegaan toen nog. Van, dit, dit, dit is, hij heeft gezworen nooit iets met, met, met, met voor Dekka te doen. Dat heeft hij nooit meer gedaan tot na de oorlog. Dus het was een verschrikkelijke ruzie dit. Grap. Maar do, je, je hebt op veel van die, van die vreemtalige teksten... Zo. ...oude taaien, laat je broek maar waaien. Dat is de, de, altijd een Nederlandse schabreuze variant. Ja. We luisteren naar Kees Pruis met O oh, Johanna. Anna was een aardig ding toen zij zich verloven ging... ...maar haar vrije klaagde over pech... Altijd gaf ze hem slechts één zoen, daar moest hij het maar mee doen. Eén keer vroeg, hij geet je niet meer weg. Zeg, oh Johanna, jouw keuze is hemelsmanna, maar waarom ben je er toch zo zuinig mee? Oh Johanna, ik weet dat jij het kan, ja, maar waarom kom je nooit tot de nummer twee? Johanna zegt een verliefde man. A ah, dan hoort hij toch ook gaarne B en C. Wat je, zoen je door het alfabetje begint A en eindigt met Z. Toen de dag van het huwelijk kwam, hij zijn bruid in de armen nam en een extra portie zoen verzorg. Sprak hij allerliefste bruid, leed je zoen, kunst toch eens uit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 toen ze sprak, weet jij nog dat je vroeg, zei Oh Johanna, jouw kus is hemelsmanna. Maar waarom ben je er toch zo zuinig mee? Oh Johanna, ik weet dat jij het kan ja Maar waarom kom je nooit tot nummer 2? Oh Johanna, zegt een verliefde man Ah, dan hoort hij toch ook gaar naar BNC Wat? Belet je je door een alfabetje. Begin A en eindig met Z. O oh, Johanna, zegt een verliefde man: A, ah, dan hoort hij toch ook gaarne B en C door het en met Hij floot zelf. Hij floot zelf, ja, dat was een echt een onderdeel van zijn act. En hij schreef ook zelf de tekst: uh, Kees Pruis met de Remblers in 1934. Uh, volgende week, Harry. Ik kijk even naar, naar, naar de titels die ik nog niet gehoord heb. Loren, Loren, je keteltje fluit. Wat is dat nou weer? Ja, <laughs> nou, het is Jacques <laughs> van Tol, hè? Ja, het is Jacques van Tol, dus, dus, dus je moet er wel iets van verwachten. En we gaan naar Rome, en mensen ergen je niet. Loopbandy. Dat wordt mooi. Ja. Tot volgende week. Oké, okay, dag.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 Ik neem zo af en toe een heel klein wippertje. Zo'n heel klein wippertje als een medicijn. zijn. Ik maak zo af en toe een heel klein slippertje. Een heel klein slippertje. Dat is zo fijn.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 Ik neem zo af en toe een heel klein wippertje, zo'n heel klein wippertje, als ze zijn. Ik maak zo af en toe een heel klein slippertje, zo'n heel klein slippertje. Dat is zo fijn de zon. Nog, dat is wel been. Want een beetje zonderschijn, dat moet er zijn. Vergeten artiesten. Oh, k o n t a -n t -i n -o p e a Vergeten artiesten. Dat is die kleine man. Die kleine man Vergeten artiesten. Man. Met Mike Winkelman. Een, dal, een mens gebeuren kan, Jan Smit was gisteren nog vooral, nou is het een vrije man. Ze waren gisterenmiddag nog gezellig bij elkaar, en gisteravond zocht en zocht, maar nergens vond hij haar, terug in zijn café. Deel wij het liefde mee Jan Smit zijn vrouw is hem gesmeerd Tralalalala. En ze is nog niet teruggekeerd Tralalalala, Ze is met zijn beste vriend op stap Tralalalala, Jan Smit die lacht zich drie wat slap Het was een ruzie maken, stel, je zag ze samen. week nog stond Jansmin, wanhopig voor het raam. Hij riep om hulp, ik hoorde een gil, en ik vroeg, wat is er Jan? Hij brulde, dat mijn vrouw, die wil het raam uitspringen, man. Nou heb ik een reuze van de traan dat hij wil niet op. <tie> Jan zijn zijn vrouw is hem getemeerd. <tie> en ze is nog niet teruggekeerd. <tie> ze is met zijn beste vriend op stap. <tie> Jan ze met die lacht zich drie kwats wat. <tie> Ik wilde hem troosten en zei: Jan, dat is nou je beste vriend. Jij was voor haar altijd zo'n goed, en dat heb je niet verdiend. Jij bent geloof ik niet goed de sprak hij, het komt net van pas. Ik vond het veel gemener als die vent een vreemde was. Zo'n dienst komt er niet vaak voor. Ik ben hem heel dankbaar hoor, <lacht> Jansen met zijn vrouw is een meer. <lacht> en ze is nog niet teruggekeerd. <lacht> ze is hem met zijn beste vriend op stap. <lacht> Jansen met die lacht zich drie kwart slap. <lacht> Willy Derby, Joep Laboema 1935, twee keer Albert de Boy, het nummer Recht van Lijf en Recht van Ziel, Pukplaatje, en nog een keer Albert de Boy met Als ik eens een vogel was. Waar heb ik dat eerder gehoord? Die staat in teken Waar zijn toch je haren August uit 1926, met veel dank aan André Visser, de Duitse originele versie en Kees Pruis die het vertaald heb. Kijk eens op WWW Vergeten Artiesten voor nog meer Vergeten Artiesten graag tot de volgende week en ik zeg woorden houden op waar muziek begint. Bedankt voor het luisteren. Deel dit programma met iedereen die een nostalgie en de oude muziek een warm hart toedraagt. Zoek de zon op, dat is wel fijn, want een beetje schijnt, dat moet er zijn. Vergeten artiesten a n i n o p e a Vergeten artiesten. Dat is die kleine man, die kleine man, Vergeten artiesten. Met Mike Winkelman. Langs de maas sta ik vaak. In... Nou, moet je nou eens horen. Zo'n lekker achterzeerend tourplaatje uit Rotterdam. In Vergeten Artiesten.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 Oh, wat een gescheeter, wat maken ze leuk Daar komt van de bitter, het licht bezen. De generaal die grond En geeft de vent een leipie, Die op de vlakte komt Met een sigaar of pijpje Maar schutters zijn zo haar. Ga ze niet koeieneren Ze stappen der sigaar In de loop van een geweren. En daar komen de schutters Ze lopen zich lang de mannetjes putten, staren de dam. Hoe hadden Wat, wat van de witte, het het er is een klant, die niemand al kan boven. Durf jij, vraagt de sergeant, hier zonder schoenen komen. Dan antwoord hij beleefd, sergeant, u is bekrompen. Als ik geen schoenen heb, dan schutter ik op klompen. En dan komen de schutters, ze lopen zich lang. De malletjes spuiten, stort er dan. O, hadden wat maken ze luid. Daar komt van de bitter het de licht met zet. Wanneer de generaal de troep biedt te zwijgen, dan roept er een brutaal, kijk jij maar naar je eigen, jij kan wat mij dan nou gaat. Wel naar de nu gelopen als jij zo'n toon aanslaat, kom ik nooit jouw kaas meer kopen. En daar komt het de schutter, ze lopen zich lang, de mannetjes kutten voor Rotterdam. Oh wat een geschitter, wat maak het al uit. Dat komt van de winter en het beleefde Ik ben wat je noemt de toffe knul, ik lach een stijging daling. Beurs en die hele flauwe kul, en daaraan heb ik maling. Eten niet, morgen niet, dat is lang nog niet zo slecht. Want er komt, in mijn sprong, op zijn pootjes weer te red. Heb ik niet, Joep, nou, boom. nou we delen met elkaar verdriet. jup, nou, ho, laat ik over aan een ander? Met gerooide cent op zak voel ik me best op mijn gemak en een zorg heb ik lacht. Al lopen komt gemeente grond wel, ik voel me zo gezond als een jonge hond. En de waas loopt helaas zo beurs en koers te kniezen. Ik heb niks, dus geen riks heb ik lekker te verliezen. Ik heb altijd een amouret, met cadeautjes Jeanne, Jet, Nelly en Louise. Ik geef de narigheid cadeau, joe, ra, boem, zo. Ik lach om de zwendel en de nep, en die narigheden. Als ik mijn chafiaantje heb, ben ik al lang tevreden. Voor hem jij, als ik ben, heb ik nog nooit een zucht geslaagd? Ik lag alleen, dat geen, zeg hier zo te sap onmaakt heb ik niet. Juk na boom, nou we delen met vakantie. Verdriet, juk na la, laat ik over aan een ander. Met rode cent op zak, Voel ik me best op mijn gemak en een zorg heb ik lak. Al loop ik op gemeentegrond Welkom, veilig me zo gezond als een jonge hond. Van De waas loopt helaas over beurs en koers te geniezen. Ik heb niks, dus geen reeks heb ik lekker te verliezen. Ik heb op tijd mijn amouret met cadeautjes aan een jet, Nelly en Louise. Ik geef de het cadeau, joep, na boep, oh hoop. Oh. Recht op van ziel, dat is een stand naar mijn behagen. Zij dat geen staatsierok mag dragen, zij dat geen buis draag of een kiel. Recht op van lijn, recht op van ziel. En buigt men ooit zijn hoofd op knie, zij dan alleen voor god en Heer. Voor elk die men lacht, brave heren, voor ieder die men wijzer die, voor die sterk duwt, men hoort of niet. Maar anders recht, van lijf en ziel in vreugd of in leed, in onze leven, niet links niet rechts, maar ook geheven, wat op haar buik, wat op haar kniel dat Nederland daar recht en ziel. Als ik in een zijn vogeltje wacht oh wat zal ik vliegen liet me dan op hoge hengel in en weder wiegen. All the kings and oh in Tra la la la la tra Daar ik jong en vrolijk ben, wil ik lustig springen, wil ik ook op leidende toon, luid mijn liedje zingen. Daar ik jong en vrolijk ben, wil ik lustig springen,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 In waar heb ik dat eerder gehoord? Britte Mira met Wo sind deine haren August? Dat werd vertaald door Kees Pruis. Waar zijn toch je haren August uit 1926? Waar heb ik dat eerder gehoord? Bij spiegel staat de glatte, ontbindt die krawatte, strekt in pyjama heen. Bier der Eitel, zu kämmen einen Scheitel, mit sieben Haaren geht das schwer. Die Frau schaut aus den Weiden, innern von allen Seiten, als ob was nicht in Ordnung gewährt. Du heiliger Bitte was bist du für ein Wieser, Hammel, Menschenskind? Ich kenne dich nicht email. Hosen, es haben alle Rosen wie angegossen dir gepasst. Wie schwebtest du im Tanzen? Wie gingst du Forsch aufs Ganze, ein Casanova jeder hau? Jetzt met beim Lust Wandeln aus der Hose dir die wandelen. und wohin ich schaue ist nichts als Baum. vanavond vanavond the dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan the dan dan the are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 we willen voor alles zijn, we willen varen zijn. Dan gaan ze verder kijken, op een andere plek. Want op die jonge vorm, als we dat kunnen dan loop je door de lijn. Ik geef en het een Dat is het ding, geen But to be the cloud. Het einde van onze uitzending, we zeggen goodbye en au revoir tot de volgende keer. Dank you. Dit was Vergeten Artiesten voor deze week, graag tot de volgende keer. En u weet het, woorden houden op waar muziek begint. Dag allemaal, bedankt voor het luisteren. Na 100 jaar oud. Maar ze klinken nog net zo heerlijk als toen. Dit is Radio Twente Gold.